Wij beginnen de zogerles 166. Voordat wij beginnen wil ik een paar woorden zeggen over die, um, dat bestandje, dat aud audio-bestandje dat ik naar jullie toezond. Mijn bedoeling was in geen zin dat dit een soort mandras maandra iets zou zijn. En toen ik ook zei dat wij zullen voor het, voor het begin, bij het begin van de, onze zoggerles... ...dat wij zullen dat uh, kunnen reciteren, ja, zeg je dat? En een beetje neurieën bedoelde ik natuurlijk niet dat wij gezamenlijk zullen dat doen. Dus ik zeg het, iedereen mag het voor zichzelf dat doen of... Uh, die woorden uitspreken of op jouw eigen melodietje of zonder melodietje, maar niet dat wij het samen zo kan doen. Dat is echt, dat jullie dat goed begrepen Dat, het, ja, dat wij altijd consequent blijven van in wat wij doen. Begrepen. Dat is individueel werk wat wij doen. Individueel als je dat zegt, individueel helpt het wel. En ook dan, ik zal vertellen hoe dat werkt, hoe dat helpt. Op welke manier helpt het? En niet, um, niet zo'n monotone uitspreken van, of, of neurieën van, van een paar woordjes van uh, Hashem Echad, Ushmo gaat, zoals Hari Krishna, Krishna Hari. Dat is heel iets anders, dat is niet de bedoeling. De bedoeling is dus te weten wat het gaat, waar je het, het over Waar het over gaat. Ja, dus nou, zoals de toelichting, een klein beetje was het wel. In de toelichting op die, op, de, op dat bestandje, hebt u dat gelezen? Daar is een beetje dat u dat, nee dat doet u niet toe. Dat, uh, dat hebt u een beetje de toelichting gehad. Als je dan van binnen ook ziet, maakt jezelf bewust daarvan dat het komt van de Arichampien. Ja, de hele, de hele de heerlijkheid zaligheid, en het komt druppelt dat, en stap voor stap zullen we dat ook leren, hoe dat in elkaar zit, zoals in de nachtlessen, we leren dat, over de 13 correcties van de baard, waar langs alle de heerlijkheid naar beneden komt, en het komt naar het, het hoofd van de zeren benen, van de zeren benen gaat het verder door, wordt het doorgetrokken. En de hele schepping, nou, dan het geheel zal het wel rustgevend zijn, opbouwend zijn, et cetera. Niet, maar niet gewoon een monotone eh, door neurien, steeds één keer en nog een keer en nog een keer, totdat het, totdat het zo flauw bijna valt en dan word je rustig. Dat is niet de bedoeling. Het is heel anders dan die maandres die dan bedoeld zijn geen enkele, geen enkele mandra is geestelijk, goed, goed, goed, onthouden wat ik probeer te zeggen, het is, alles is nodig, ik zeg niet dat het verkeerd is, maar mandra zijn bedoeld voor, als, is een zachte manier van de mens om te zeggen, te werken op de sensuele emotionele toestand van de mens en natuurlijk als je dat blijft zo nog een keer herhalen, nog een keer herhalen dezelfde, hetzelfde herhalen dan uh, gaat het al, vele storingen van buiten als het ware automatisch neemt het weg, maar het is alleen maar emotioneel en alleen maar eenmalig dan moet je weer opnieuw dat doen en dat is net als iemand een rugpijn, rugpijn rugproblemen heeft en die gaat naar een masseur. En de masseur natuurlijk, die masseert hem. En hij voelt natuurlijk opgelucht na zo'n sessie van uh, een half uurtje of zo. En dan gaat hij naar huis en dan uh, een half uurtje, nog, nog voordat hij thuis is gekomen. voelde hij alweer de pijn. Maar goed, dat was toch in, in ieder geval een half uurtje was het wel. kon hij rustig, rustig. Um, de die pijn in de rug kon hij dan was een beetje het gevoel gehad dat hij verlost daarvan was maar dan moet je weer naartoe dan naartoe gaan en het, het gaat de pijn niet wegnemen ik bedoel het gaat de oorzaak van de ziekte niet wegnemen terwijl wat wij, wat wij leren is om de transformatie dat is eigenlijk onmenselijke werk wat wij doen Laat transformeren jou, jouw wens om te ontvangen voor jezelf in het wens om te geven. In iets wat er niet is. Wat in de, in de schepping er niet is. Want de hele schepping is alleen de wens om te ontvangen voor zichzelf. Jouw vrouw, jouw kinderen, jouw familie. Jouw staat, jouw bebakker om de hoek, alles, niets anders is dan de pure wens om, om te ontvangen voor zichzelf. Dat is de schepping. Dat is niet verkeerd. Als je zegt, er zijn goede mensen, er zijn slechte mensen, Het is betrekkelijk in, voor jouw gevoel. Maar zo bestaat het niet het zijn allemaal, elke mens is de, de wens om te ontvangen voor zichzelf en dat is geweldig om deze waarheid onder ogen te hebben ja. en niet denken, oh, die is een, goed, dat is een goede mens die is een betere mens weten we absoluut niet de mens is net als van buiten kan zo, zo zichzelf adapteren zo zichzelf aanpassen op zo, zo listige manieren nodig alles om in zichzelf voor te doen wat hij niet is we, we weten absoluut niet de motieven van de andere mens waarom? de diepste motief, motief die ten grondslag van elk mens van elk wijze is is de wens absolute wens om te ontvangen voor zichzelf voor iedereen en als je dat goed weet dan word je niet bedrogen je? Hoeveel mensen voelen zich bedrogen. Zij hebben mij dat aangedaan. Die heeft mij dat aangedaan. Mijn partner heeft mij aangedaan. Als je weet dat de mens is. De wens om te ontvangen voor zichzelf. Dan, word je, dan, dan ben je klaar. Maar niet alleen weten. maar dat doordrongen geworden. Dan ga je niet. Uh, eisen van een ander. Of verwachtingen hebben van een ander. Dat die goed moet zijn. Dat die moet anders zijn dan jij verwacht. De wens om te ontvangen voor zichzelf. Pas dan kan je de ander ook... Zoals we dat noemen, vergeven. Omdat jij weet... De een ander is de wens om te ontvangen voor zichzelf. Hij doet geheel volgens uh, zijn bouwstof... Waar, hoe hij geschapen is. Alleen... Men weet... men de, Dat is goed. Dat de mens dus de wens om te ontvangen voor zichzelf heeft. Maar men moet de, deze wens om te ontvangen voor zichzelf transformeren in wens om te geven. Dat geeft, dat is de plan, het plan van de schepping en zo zit het in de geestelijke wereld. En dan gaat het geweldig, zal het geweldig uh, snel, zal echt snel, heel, heel snel vooruit gaan. En de bedoeling is ook in alles wat je doet, nog een keer, is vreugde te beleven. Als je voelt dat je geen vreugde hebt, op elk moment, dat is iets wat boven alles staat. Gewoon in één woord, vreugde. Als je voelt dat je op een bepaald moment, op een bepaald moment geïrriteerd bent, is niet erg. Iedereen wordt geïrriteerd. Er is geen kabbalist die niet geïrriteerd raakt. Ja, dat is goed opletten. Dat, um, van iemand kreeg ik dan een, uh, van jullie een, nog een briefje een e-mailtje, e die vraagt ook, wat moet ik doen, hoe kan ik dan zo'n keiharde massage opbouwen, dat de buitenwereld zal mij niet meer plagen, als het ware, voor mijn gevoel. En natuurlijk, we hebben zoveel geleerd daarover, het zijn erg diepe vragen, en ik, ik, ik had eerst gedacht dat ik zou deze persoon direct zeggen van, nou, ik ga niet meer door daarover hebben, want we hebben zoveel daarover gehad, in de basiscursus, ja. Vijf five, five, five ways, herinner je nog, De, de, de, de vijf ways van dan uh, leef in nieuw, uh, uh, vier verbonden, eigen terrein, ja, vier arme eigen terrein, blijf bij eigen terrein, et cetera. Zoveel so aspecten daarvan. Hoe, waarom vraag je mij nog een keer dat? Maar ik voelde wel uit dat bericht dat het uit pijn kwam, deze vraag. en in de volgende oort, niet wat we nu doen, we gaan nu beginnen, straks de nieuwe nieuwe ma maar maar dan de, de tweede oort, de volgende oort, de tweede oort in deze nieuwe ma maamar geeft, bij toeval, <laughs> bij toeval, er is geen toeval in het wereld, in, in maar geeft eigenlijk een diepe, diepe, diepe antwoord ook op deze op deze vraag die steeds ons paard als het ware steeds bij ons naar voren komt elke dag met een dag wat wij allemaal meemaken, om een geweldig antwoord van, een lange antwoord van Jehoede Aschle. in hier in het commentaar maar als uh, vuistregel is let op in jezelf, binnen jezelf dat jij vreugde beleeft als het natuurlijk hoe kan je vreugde beleven, je hoort dat, je hoort dat de bedoeling is niet dat jij bestendig wordt, wat betekent massage, niet dat jij niet geïrriteerd wordt, want al die irritatie, irritaties, al die negatieve dingen die jij ervaart, die wij ervaren, betekent moeten wij blij daarover daro zijn, waarom? Dat is de feedback, dat is dat, ook dat hebben we al zoveel gelezen, geleerd, ook daar wil ik, kan ik niet meer nog meer daarover hebben, want wij zitten al in de Kabbalah, wij moeten spreken over de geestelijke dingen, geestelijke geestelijke opbouw verder gaan, dieper gaan in plaats van ons weer terugwerpen naar uh, dat soort dingen waarbij je meer, iemand vraagt mij hoe kan ik dan zo'n massage opbouwen zo bestendig massage dat ik als het ware bewezen van spreken uh, Immuun wordt voor al die irritaties en al die, uh, die prikkelingen van buiten. Dan is het geen leven meer. Dus goed weten dat geen kabbalist, geen mens in de wereld is. Uh, het is niet de bedoeling dat wij immuun worden. Dat wij door onze studie immuun worden voor alle prikkels uit deze wereld. Integendeel. Ook deze persoon schrijft ook dat. Ik voel nog meer, hoe meer ik naar binnen mee intrek. Uh, om met bij de studie van de Kabbalah. Hoe meer, meer irritaties voel ik van buiten. En dat komt ook omdat ook hier zitten in onbegrip. Bij ons. Wij hebben ook een beetje geleerd in de test. Herinner je nog? Er zijn vijf kelim, drie kelim, maar dat is niet als vijf kunnen zeggen. Vijf lichten, vijf. We hebben dan vijf innerlijke lichten, of vijf innerlijke kilim, zeggen we dat, drie, maar dan, uh, we kunnen zeggen, vijf, vijf lichten, innerlijke lichten kunnen ons, ons binnenkomen, dus drie in drie kilim, ja, en dan de kli van de bina die daar, binnen de kli van de bina daar zit het licht van de bina oftewel shama. En binnen de Shama zit ook nog het licht Gaya en Yichida. Dus eigenlijk vijf innerlijke lichten. Natuurlijk drie kunnen wij opnemen onszelf, die in onze kilim. Maar de Gaya en Yichida kunnen we niet, hebben ze, we hebben geen plaats om die, om die op te nemen. We hebben geen kilim, geen kli, geen licht. Maar goed, eigenlijk toch wel vijf lichten kunnen wij zeggen. En we kunnen zeggen dan... Uh, en, en twee lichten van orma Dus wij hebben kilim, de mensheid goed opletten, de mens heeft de helft van onze kilim is in een inwendige, de helft van de klie, ja? en de helft is de uitwendige klie. Dus bij ons is ook, dus van binnen hebben wij eh, de inwendige klie, dat is welke klien is de inwendige klien. Vijf kilim hebben wij. Vijf kilim. Volgens de Tsum wat hebben wij? Keter, gochmein, bina van de kilim. Die behouden wij. Daar kan wel het licht binnenkomen. Het hoge licht. Ja? Keter, gochmein, bina. Drie lichten kunnen binnenkomen. En daar staat een parsa. En deze hier in, in Malchut. Ze hier aan binnen in Malchut van de kilim. In het algemene aspect. Daar die zijn als gevolg van het zemtzoombed, die zijn uh, naar buiten gekomen. Die, dus vanaf, vanaf, onze midden, vanaf onze midden naar beneden, als we buiken naar beneden, dat zijn de uitwendige kilim van ons. Dus vanaf ons hoofd tot, tot, de, tot de borst zijn onze innerlijke kilim, dat zijn als persoof. Dus ketter hoofd is ketter, de chogma. ketter dus, ketter, Chogma en de bina, dat zijn onze innerlijke, als we in, over vijf die spreken, drie, en onder de, de, onder de laten we zeggen, de gese, ik zeggen onder de buik, daar hebben we zeer en die eenmaal goed van onze die en die zijn onder de parsa, dus onder de, die zijn, daar kan geen innerlijke licht binnenkomen. Die tot de Gmartikun. En we hebben gezegd, die twee lichten ga je niet gedaan kunnen, niet tot de Gmartikun binnenkomen. En daarom hebben wij die verdeeldheid, het gevoel dat, ja, van binnen is het, hoe meer ik mij van binnen bezighoud met, met, met, de, met het geestelijke, dat gaat nog. Ja, dat dieper ga ik. En als ik mij dieper voel, dat ik nog dieper leer de Kabbala, in mijzelf dieper kom. dan van buiten voel ik nog meer, meer irritaties. Het gevoel van, die, van irritaties. Dat zijn dus de buitenkielen moeten wij ook ontwikkelen. Hè? Moeten we ook, dus niet alleen de innerlijke, innerlijke gedeelte, maar ook het buitenlijke, buiten, buitenuitwendige gedeelte van ons reizen moeten we ook ontwikkelen. Ja, betekent uh, en dat zijn die prikkels die wij van buiten als negatief ervaren. En daarom, wat is dan de remedie? Hoe moeten we dan in het algemeen, in één woord, dat regelen? Gamzetov. of? Ook dat is goed. Right? Dus vreugde. Kan ik niet. Hoe kan ik dan vreugde dan in zo'n so moment opwekken in mijzelf? Wat betekent de vreugde? De vreugde betekent gaan boven het verstand. Het verstand zegt, hoe kan ik hier, hoe kan ik hier vreugde beleven? Wat, maar ik moet dan boven het verstand, steeds boven het verstand, alleen door het boven te gaan, boven het verstand te gaan, kan ik uh, het licht van het Hashem binnen trekken in mijn lichaam. Ervaren dat in mijn lichaam. En nu vraag ik jullie, hoe kabbalistisch gezien, wat, wat betekent dat het licht of Hashem is in mijn hart of in mijn lichaam? Wat betekent dat het komt in mijn lichaam? De schepper of God komt in mijn lichaam. Allemaal woorden, men gebruikt religie, woord, wat is dat? Hoe kan je dat kabbalistisch, dat in drie tellen eigenlijk uh, vertellen ons wat is dat naar binnen hoe, is, hoe, hoe wat betekent dat, dat wij de schepper binnen onze kilim dat betekent in ons lichaam in ons hart, hart betekent als het ware een, een, een plaats waar uh, het lichaam van de mens dus daar waar de mens ervaart ervaart ervaart dus het licht met de schepper en niet alleen denkt over de schepper. Hoe komt het? Heel erg eenvoudig. Wat we hebben geleerd. Uit. Als er komt, als er een licht komt, wat, wat we leren, als we iets leren, dan, wat we leren, is net als licht. Ten aanzien van ons. En als we het weerkaatsen, weerkaatsen door uit te spreken, of door leren met de hoge Weerkaatsen. Dat is bedenkend in het hoofd gaan we dat weerkaatsen. Dat is dan Orgozer, ja, het weerkaatste licht. Dat licht gaat dan een stukje van wat wij leren, of van het licht, gaat binden, ja, verbinden, binden in het hoofd. Wat gaat vervolgens gebeuren? Wat gaat gebeuren? Eerst in het hoofd eerst in het hoofd, hebben we dan tien sferot van de roos en dan en dan gaat die malgoed van de roos, die gaat dat, dat licht, dat, dat die beide lichten, dat orgozer in het hoofd en van binnen is orjashaar dat is het licht van de schepper, dat is het, de schepper zelf, die gaat dan weer naar malgoed en binnen de malgoed aantrekken, ja of niet? ja of niet? We weten het, ja. En dus, die, dan, worden, dan worden gevormd. Tien sferoot van de goef. Van het lichaam. Ja. Dus. Tien sferot is vanaf de malchut. Van de, malchut de roos. Malchut van het hoofd. En naar binnen. Tot de tabur. Tot de malchut van de goef. Dat zijn die die van de tien spherot van het lichaam. En daar zit de schepper mee. Daar trekken we de schepper naar, naar ons toe. Hoe Wat trekken we naar binnen in het lichaam? We trekken oorhozer. En binnen dat oorhozer is oorjaar, di directe licht. Nou, dat directe licht dat wij samen met oorhozer naar binnen trekken, dat oorhozer, dat is dat zijn wij. Ja, dat is onze opwekking voor het geestelijk. Dat is wat wij doen boven ons verstand gaan. Dat trekken wij naar binnen. En daarin trekken, is, is verbonden dan een stukje oorjaschaar dat direct ligt. Wat wij naar binnen trekken. Dat is de schepper die in ons hart is. Dat is de schepper die wij naar binnen trekken. Dat is God die wij naar binnen binnen ons ervaren. Niet in het hoofd, maar in het licht. Dus, wat te doen? Altijd vreugde. Dus, heb je het gevoel dat jij geïrriteerd bent, of iemand heeft je iets aangedaan, naar jouw gevoel. Draai, dan betekent voor jou op dat moment, als je daarop niet reageert, euh, door te transformeren jezelf in vreugde. Dus, ga boven het verstand. Dan, dan word je ont bonden van de schem. Als je op dat moment niet eh, zo gauw mogelijk de inspanning gaat leveren om, om in, in weerwil van jouw gevoel van irritatie, welke dan ook, oprecht of niet oprecht, terecht of niet terecht, als je dan op dat moment niet in, direct inhakt in deze situatie en jij gaat je in vreugde brengen. En dat moet je steeds doen. En vallen en opstaan. En je zal, het zal je niet lukken. En dan moet je nog een keer doen. En nog een keer doen. Hoe, doet er niet om voor hoeveel keer. Want jij leeft nieuw. Elke moment nieuw moet je dat proberen te doen. Doe je dat niet. Wat, we, wat gaat het gebeuren als je dat niet doet? Als je dat niet doet. Dan die dat licht wat je binnen, wel gehaald, die gaat die licht gaat terug. Dat, dat licht oor je schaar, dat, binnen jou, dat jij al naar binnen heeft gehaald, dat gaat terug naar zijn bron. Want als, waarom? Er is geen geweld in het geestelijk Als een parzoef, als een geestelijk object, niet wenst of een aangeeft, op welke grond dan ook, waarom dan ook, dat die niet wenst het licht te behouden, dan gaat het licht terug naar zijn bron, het licht. En dan bleef, wat bleef dan daarachter? Alleen mijn eigen oorgozer, achter zonder het licht oor En dat is leegte. Zonder licht oor Yashar blijft het alleen maar lege plaats, dat is een dikke, dikke licht, dik licht, en naarmate het licht oor Yashar meer vertrekt, wordt ook dan mijn oor Gozer, dat vanaf de Malchut de Roche tot de Malchut van de Tanditabur is, ja, dat oor Gozer gaat stap voor stap ook uitdoven, uitdoven. Want oorgozer is ook een licht. Dat ja, is een dikke licht. Dat is in mijn inspanning. is ook licht. Het is als vuur. En niet als licht. Maar ook vuur heeft ook licht. Het geeft ook, ook, heeft ook licht. Dus ons kracht van binnen wat wij wekken op. Is ook licht. Alleen het is licht van, van de schepping. En niet van, het, van de bron zelf. Dus het is niet licht op zichzelf. Iets wat altijd leeft maar ons licht is net als het licht van een kaars. Brandt en dan weer kan uitdoven, Dus, Maar als je dan zo snel niet ingrijpt en je gaat niet je brengen in vreugde, dan verlaat eerst het oor Yashar jou, dat wil dat is de schepper, die verlaat jou op dat moment, want als je niet wil, dan wil ook de schepper jou niet onder druk zetten, onder druk zetten en zeggen, nou, Jij moet mijn lief hebben. Ja, jij moet wel nu doen. Nee. De, het is, de, het is de, de keuze is aan de mens gegeven. Dus dan vertrekt het licht van jou, want waarom? Vanwege de discrepantie naar eigenschappen. Alles is of het, of het overeenkomst is naar eigenschappen of niet. Nee, dan gaat het licht voor jou verlaten. En dan, nog een keer, dat orgozer dat nog in jouw kilim is, dat ook licht van jou, van jouw licht, van jouw massaag, van jouw orgozer, van jouw kilim. Die kilim zijn ook, kilim moet je goed, goed weten, kilim is ook licht. Kilim, het is licht, maar dan van de schepping. Waarin in die kilim komt dan het licht van de schepper. Maar kilim zijn ook energieën. Dat zijn, dat zijn onze... Al het werk wat wij doen, vormen onze kilim. Dat, dat zijn bundels van energieën en kilim. Maar dat is een dikker licht ten opzichte van het orjashar, or, or, van het directe licht, dat eh, een dunne licht is. Eigenlijk, maar als wij snel niet ingrijpen en maken, brengen vreugde in onszelf, dan dan gaat ook uitdoven, ook die kilim, van, uh, in het lichaam, van ons lichaam, gaan uitdoven, en dan blijven wij, in duisternis. Dus, steeds, prevent, steeds, dat opletten, dat, en als je dat oplet, en, en soms is het, voel je dat, nee, ik heb geen kracht, om dat vreugde in je op te brengen. Maar, als je dat alleen dan, die de beweging maakt. Like, welke beweging? Dat die krachten moeten bij jou dan weer rechtop naar boven kijken. Dat is het kenmer kenmerk daarvan. Lukt het mij of niet? Jij weet dat je kijkt naar boven. Het is net of je van binnen naar boven kijkt. Ja, het is net of je kijkt van een lagere verdieping naar een hogere verdieping van binnen onder je, ja, in, in, je, in je verbeelding bijvoorbeeld. Zo op dezelfde manier doe alle krachten tot, mee, tot aan jouw je ook omhoog. Alles. En dan voel je het op dat moment, eh, stapsgewijs, sta, stap voel je het dan lichter, lichter en dan zwaarder. Eerst lichter, want dat komt dan, jouw wens gaat als een gevoel dat jij verlicht jezelf, lichter jouw aviut maakt. Maar daarna zal je gaan voelen dat je ook zwaarder wordt. Want dan, dan eerst komt het jou al is naar boven, dat is ook een soort or, orgozer weer. Dat, dat is dan de gaan boven het verstand. En dat wordt dan weer daarop gaat dan daarop komt dan ook de orgozer weer naar binnen. En dan voelt het, voelt het wel dat jij weer ook zwaarder wordt. Maar dan, zwaarder, maar dan wel wel um, beheerst, uitgebalanceerd, et En dan, als je dat als je nog een keer doet en nog een keer doet, zal je, zal je leren dat je altijd erop aan kan. Altijd zal het, geen enkele situatie bestaat waarop, geen uitzondering, zonder uitzondering dat jij daarop beroep, beroep op kan doen. Maar altijd deze, deze, deze, dus, uh, manier, dat steeds, voel je dat niet aangenaam, betekent niet. Je weet dat het, een niet aangenaam gevoel. moet je beloven, geloven, vertrouwen erop. dat ook dat komt van boven. En, maar om jou uh, erop attent te maken. om jou te leren dat jij. Ten, dat jij meer. ook dat is een vorm van. van uh, beproeving. Om de mens te beproeven. De, hoe meer beproevingen de mens kan doorstaan des te krachtiger hij wordt. Des te meer kan de schepper aan hem geven. Des te meer overvloed het goede kan de koning aan hem vertrouwen. Op die, op die wijze zullen zien dat het, dat het altijd een, een interactie is met het licht. En niet iets, iets It's onbekend. Het it is aan de ene kant onbekend en on aan de andere kant is het deep in myself. Het is zo so dichtbij. Het is zo so ver en zo so diep en zo so dichtbij tegelijkertijd. Waarom? Het is oor Pnimi en oor Makief. Ja, de schepper is ver weg, oor Makief. Schijnt ook van ver weg en ook van binnen. Van binnen en van daar. He? Maar zo steeds. En niet schamen om daar verbeelding, geestelijke verbeelding, te, te beleven. Wat er allemaal gebeurt in jezelf. Maar eerst vreugde. Vreugde en dan. Heb je vreugde binnen jezelf? Dan zit de schepper in jou. Dan zit je in de ware realiteit. Heb je geen vreugde? Uh, op welke manier dan ook kanker, je, hoeveel, waar, waar het over gaat, doet er niet toe. Dan betekent op dat moment, jij hebt, hebt zelf veroorzaakt dat de scheiding, of dat jij gescheiden bent nu van, van de overvloed van boven. Zo, so, en is niet erg. Weer, als het zo voel je, weer ingrepen. Ik doe het permanent, ik doe het regelmatig. Vaak va hoeveel per dag honderden keren dat ik ervaar uh, <laughs> dat ik opeens ben ik de klus gevaaid. Waar is de schepper? Waar is de schepper? Maar omdat ik steeds ben daarmee bezig bezighouden en ik vind het omdat ik zo so griezelig vind zonder de schepper. <laughs> griezelig. Dan ga ik op dat moment weer proberen weer inspannen mezelf inspannen betekent dat jij niet aan jezelf houdt, ja, aan je, ik, ik, ik, aan jouw wens om te ontvangen voor jezelf, hé, hey, ik wil, ik wil, ik wil, maar op dat moment toegeven, toegeven dat, toegeven betekent gaan boven het verstand, steeds toegeven. En toegeven dat het goed voor jou is, ja, dat, dat die, dat die in jouw gevoel negatieve prikkels, dat die ook goed voor jou zijn. Dat je dank, dank, begrijp dat je dank, dankt voor die negatieve prikkels. Dank voor de negatieve prikkels is al de weg naar de Zie je dat? Dank, als je zegt dank, dan ben je klaar. Als je in staat bent om niet alleen met je mond te zeggen, zelfs met je mond moet je zeggen, als je dat nog niet kan van binnen, maar dan zeg maar dank, dank, als je niet staat bent, maar dan moet je ook proberen, ook van binnen ook menen dat, dat jij inderdaad dat, maar eerst als het jou niet lukt, zeg maar met je mond, ik denk dat je Hashem, dat jij mij zo dat jij zo'n file heeft geplaatst dat jij mij dit, dat jij mij dat uh, wat moet je dan doen moet je dat in de file, moet je dan, dat helpt het jou dat jij gaat vloek vlug, vloeken of iets anders, of irriteren maar dan ja, altijd moet je altijd weten dat ook dat is Leer het leren. Ook dat is goed voor jou. Dan zal het geweldig zijn. Maar steeds dat doen. En niet denken dat, dat als je dan zo'n muurvast massage zal opbouwen. Dat in het perspectief. Dan dan, dat jij dan helemaal verlost worden, zal worden van lawaai. En van het gevoel van onprettige gevoelens. Etcetera, etcetera. Absoluut niet. We leren leven, juist. Dat is wat je zegt. Uh, misschien, al oh, misschien wat die religie, religie, en kunnen dan wel mensen in zekere mate rust geven. Maar dat is dan een kunstmatige rust. Begrijp je? Het is niet dat jij zelf werkt en vooruit gaat binnen jouw kilim. Maar ze, ze geven de mensen zekere dogma's en overtuigingen. En die overtuiging, die overtuiging die maakt de mens die aan een bepaalde religie hangt, geeft hem een soort zekerheid en een soort superior, superioriteitsgevoel boven de ander. En dat geeft hem ook dan een, soort, een soort bestendigheid. Maar de schepper wil dat niet, dat de mens, want dan, dan is er ook een, stoor, een soort steen. De mens wordt ook een, stoor, een stukje, stukje van hem, wordt als steen dat niet leeft. Terwijl de mens is juist, mens is juist mens, is die reageert op de buitenwereld. En reactie is, is überhaupt, is altijd zo, dat de reactie is altijd iets nieuws, wat komt in jou. En moet je weten, alles wat nieuws komt, wat, waar je er bijvoorbeeld nog niet, uh, geen ervaring voor heeft, dan gaat het bij jou aanboren dingen die, die niet bekend bij jou zijn en dat natuurlijk geeft het gevoel dat het onprettig is ja? wat, ik, wat de boer niet weet ja? of zeggen dat als, of eet je niet of, of uh, als het iets wat, ik, wat mij irriteert ofzo, of zo, of niet, niet prettig is, dan uh, ruim ik het van de, de, uh, ga ik dat niet, wil ik het niet ervaren Heelik. Dat wil ik niet begroeten. Die wil ik niet begroeten. Die is slecht. Die, die geeft me een slecht gevoel. Maar die wil ik niet omgaan. Selectief. Ga je selectief doen. Ga je de wereld aanpassen aan jezelf. Terwijl andersom moet het zijn. Alles wat van buiten is. Is geweldig. Goed. Zo moet je het zien. Dat al geeft het mij verschrikkelijk soms een... Uh, irritatie en zorgen, et maar dat verrijkt mij. En dat maakt mij werkelijk bestendig in dit leven. Al ervaar ik steeds, uh, met elke dag weer vervaar ik nieuwe prikkels, maar dat is een teken dat ik leef. En daarom hoe meer je in het geestelijke, geestelijke leert, hoe meer je het geestelijke leert, des te krachtiger, des te meer wil wensen, ook heb je de wensen die al ontwikkelder, ontwikkel, ontwik, meer ontwikkeld zijn. In plaats van een religieuze mens gewoon, ik bedoel religieus bedoel ik iemand die aan de traditie hangt, die zegt tegen zichzelf dat is niet dat, die als het ware beperkt zichzelf tot dit of dit, tot of dat of dat terwijl iemand die daadwerkelijk wil tot de schepper komen, moet zich nergens inbeperken. Begrijp je? De uiteindelijke doel is om nergens zichzelf in beperken. Wat betekent niet? Oh, als radeloze dieren, dieren beginnen allerlei doen aan allerlei pleziertjes. Nee, dat is, niet, dat is niet de bedoeling. Maar de bedoeling is om van binnen, van binnen zichzelf van binnen zichzelf niet beperken voor dit, voor dit, voor dat gevoel, voor dat gevoel. Ik ben dit, ik ben dat, identiteit en allerlei andere dingen. En dat bevrijdt de mens. De hele bedoeling om zichzelf te laten bevrijden. Maar wel in vreugde, dat is cruciaal. En nu gaan we verder met, beginnen we met de zoger. Het is een geweldige zoger die, we gaan nu beginnen... Nieuwe, maar maar. De regel de pagina kuf kaf alif 121. De regel drie. Mamar bet nekudim. Mamar twee punten. De regel vier. אות ג ב בריшит ערבי חיה פтах רשיט חכמה יראת השם שכול סхеל סхеל טוב תהכול 5 ו6 de hele omedet lead. Punt. De regel 4. Otkoef bed. 102. Breshid. Dus het woord brishit. Rabihia patach, Rabihia patach. Open de. En zei hij: zag het woord Breshid eerst? En dan. Ik opende, opende een ander vers. Er is een vers uit Tehilim. Uit, <coughs> uit de psalmen. Psalm Kuf Yud Aleph. Psalm 111. Rishid Hochmaj rat Hashem. Het begin van de wijsheid is het vrezen van Hashem. Zeg tof en goede raad Lecholos zei hem, voor iedereen die dat doet. Vijf. Trilato omedet leat. Zijn hulde, de hulde van Hashem dus, omedet leat staat bestendig voor altijd. Punt. En dit vers dus, Rabbi Hia opende met dit vers. אני חודי פדר דרי דרב אין נדד רשיד חכמה איי קרא הוחימביי לה הוחימביי לסוף ז זס חכמה יראת השם בגין דיראת השם סוף חכמה אי איך נאומדיס dat is de rabbi Gia. En die gaat overpijnst En die gaat de man naar boven brengen. En dan gaat hij dan daarover, ontvangt hij dan daarover uh, bevattingen. En gaat hij verder daarover uh, overpijnst. Rechid Gochma. Dus hij gaat dat vers, dat vers, uh, nog een keer stukje bij stukje bekijken. Reshit Hochma begin het begin van de wijsheid van de Chochma. Aikra, Hochime baile, Dit vers, zo moest het, zo moest het, moest het uh, zijn. Dus op een andere manier moest het geschreven worden. Er moest gezegd worden, Zof. Zes. de dat het einde van de chokma is vrees van Hashem. We zullen zien Begin de Hashem om omdat de vrees van Hashem, sof chokma, is het einde van de chokma. Malchut. goed, Mal goed is. De vrees van Hashem hij geeft straks een geweldige uitleg, eh, op een heldere manier, een on heldere onthullende wijze. Ela zes na de punt i reschiet, le ala zeven, le god darga, de chogmata ila a. Na de eerste koma, de hier moet het de tweede letter, in plaats van het moet het HE zijn. Dus de regel 7, na de komma, daar is een afkorting. Dus in plaats van de middelste letter moet het het, het in plaats van het moet het HE zijn. Hade, share, tzedek. Regel 6, na de Ela, Yehu, Maar die is de eerste om binnen te komen. De regel zeven. Le'go, darga, de chokma, ta'ila. Binnen de, de traptreden van de hoge hoogma De hoogste chokma. Hadahudik Tief. Zo. Zoals het geschreven staat. En dat is ook weer geschreven. En dat is ook in te Nu komt er een vers uit Psalmen van David 118. Wat goed Hulie, goed die opent voor mij de poorten van rechtvaardigheid. Punt. Zeven. Ze asarlasem, wat hij 8. De i lo jaul baai tara lo jaul le almin en hier dat puntje, het eerste puntje, puntje weghalen alsjeblieft. Le malka ila a punt. De regel 7. Ze hashe Ook dat is een regel. Uh, ook van de, uit de The Hilim, further up. Zehashah Arlashem, that is the port for Hashem. What it is Ayturaat, is it so, Acht, the lo Yawel Baha'i Tara, that we not binnenkomen, we not in this port, Lo Yawel Almin, zal nooit binnenkomen tot de Malkaïla, tot de hooge Koning. Punt. De Igi. Alla, Allah. E, negen we Veganis, we ganis. Na de haki, na het we abide, hier ook na het het eerste woord, in plaats van het la, de laatste letter res, moet het moet je doortrekken boven het dakje en dalet daarvan maken. We abit leit Elen al Eilen. Acht na de, na de punt. De iji ala, want die, die is. Dus die hoge, die is hoog met Tamir en is verstopt, veganis uh, en verhuld. We abid leidt daarin en maakt voor hem poorten edin al edin de ene boven de andere eigenlijk hier wordt straks verteld de hele bedoeling is om <coughs> voor ons ook om op te stegen langs de traptreden. En opstegen langs de traptreden betekent ook dat het heeft te maken met de poorten. Poorten en openingen. Er is altijd een poort voordat wij komen in een nieuwe zaal. Er zijn drie dingen. Er zijn, er zijn poort, poorten, er zijn meer. Let op maar het is geestelijk, maar er is een poort voor, voor elke traptrede is er een poort, er is een sleutel, er is een slot, sorry, een poort, een slot, een oh, slotten. openingen en een zaal daarachter. En dan kom je in de zaal. Van een zaal betekent het ervaren van, van een hogere traptrede. En dan loop je door die traptreden dan weer een, een poort. Ja, of poorten met weer dezelfde constructie. Oké? Dat is als beeld. En we gaan naar beneden. Een nu maken we